7 uur. De Radio 1 Sportshow. Lucera Carrasso en Tom van Hek. Dit uur te gast hier in de studio. Bart Brentjes, ja, ja, ja, oud gouden, maar ook bronzen medaillewinnaar bij het mountainbiken. Want dat onderdeel staat dit weekend nog op het Olympisch programma. Met één Nederlandse deelnemer, Rudy van Hout. Eerst het NOS nieuws van 7 uur. Hier is Jeroen Tjepkema. Op een legkippenbedrijf in Hagestein is het vogelgriepvirus ontdekt. Volgens het ministerie van Landbouw gaat het waarschijnlijk om een milde H7-variant van het virus. Morgen worden de 38.000 kippen van het Utrechtse bedrijf geruimd. Daarna wordt het bedrijf ontsmet. In een straal van een kilometer rond het bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, varkens en runderen. Ook eieren, mest en gebruikt strooisel mogen niet worden vervoerd. Er zitten geen andere bedrijven binnen die cirkel. Na ongeveer drie weken wordt het gebied weer vrijgegeven.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 Joris Matthijsen speelt seizoen voor Feyenoord. De 82-voudige International heeft een contract getekend voor drie seizoenen. Matthijsen is 32 en mocht bij het Spaanse Malaga transfervrij vertrekken. De verdediger is dit weekend in het duel tegen FC Utrecht nog niet speelgerechtigd. Matthijsen richt zich daarom op de thuiswedstrijd in de Kuip, een week later tegen Heerenveen. De Britse hockeyvrouwen hebben brons gewonnen. In de strijd om de derde plaats versloegen ze de ploeg van Nieuw-Zeeland met 3-1. Over twee uur begint de finale van het dameshockeytoernooi. Nederland speelt daarin tegen Argentinië. Het weer vanavond en vannacht brede opklaringen, maar ook kans op nevel of mist. Koelt de graad of 10. Morgen zijn er flinke zonnige perioden afgewisseld door een aantal stapelwolken. De temperatuur stijgt naar 20 graden op de Wadden tot 24 in het zuiden van het land. Aan verkeersinformatie. Er staan drie files op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... Bij bokstol 6 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is daar dicht.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 Straks meer over het rapport dat is gemaakt over die stijgende zorgkosten. En uh, we hebben al twee bronzen medailles bij het hockey. Je gaat er nog eentje bij komen en misschien wel bij taekwondo. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carasso. Of niet Edwin Cornelissen. Nee hoor, die bronzen medaille bij de daar kan een streep doorheen. Tommy Molet was afhankelijk van de man van wie hij verloor in de kwartfinales, de Armenier. Pas als die zich zou plaatsen voor de finale, zat er een vervolg van het toernooi in voor hem. Zou die door kunnen gaan in de herkansingen, Maar dat is niet gebeurd. De Armenier heeft verloren van een Argentijn. En dat betekent dus einde toernooi voor Tommy Molet. Zijn olympia avontuurstrand in de kwartfinales. En dan gaan we toch weer over die kwaliteit en die zorg praten. Want het belonen van kwaliteit is HET antwoord op de steeds verder stijgende zorgkosten. Artsen moeten meer aandacht aan hun patiënten besteden... zodat onnodig doorverwijzen of complicaties kunnen worden voorkomen. Althans, dat staat in het vandaag gepresenteerde rapport Kwaliteit als medicijn. Oud-minister van Volksgezondheid Ab Klink is één van de auteurs... en ligt toe waar het probleem zit in de manier waarop de zorg op dit moment is georganiseerd. En, wij hopen... en dat gaan we nu horen, hopen wij? Wij hopen op klink uh, te horen, maar. Nou, op dit moment eigenlijk verlichtingen.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 Gynaecoloog en medesamensteller van het rapport, Jan Kramer legt uit bij welk type behandelingen de kwaliteitswinst te behalen valt. En dus een besparing van de kosten. Denk bijvoorbeeld uh, aan uh, hernia-operaties, of aan uh, mandeloperaties. of prostaat bij mensen met een hele lichte vorm van prostaatkanker. die je dankzij hele nieuwe gevoelige uh, onderzoeken nu wel kunt aantonen. En uh, ook behandelingen die niet passen bij het individu. Bij, de, bij die patiënt, bij die ene patiënt. Je hebt een heleboel behandelingen die best goed zijn voor de ene patiënt... maar niet goed zijn voor de andere patiënt. En Wilna Wint, directeur van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie... vindt ook dat de zorg veel goedkoper kan. Vooral de betaling per medische verrichting... is iets dat wat haar betreft zou moeten worden aangepakt. Wij patiënten denken natuurlijk ook nog vaak dat behandelen het beste is. Terwijl dat helemaal niet uh, altijd zo is, of in ieder geval niet helpt. Dus wat je eigenlijk uh, zou willen is dat er gewoon niet alleen um, verrichtingen door dokters betaald worden. Want ja, dan krijg je verrichtingen. En soms is dat nodig. En uh, dan moet dat natuurlijk zo blijven. En soms helpen die verrichtingen niet. Of uh, worden ze niet op een goede manier gedaan. Ja, en dan worden ze toch betaald. En wij betalen het met z'n allen. Dus die financiële prikkels in de zorg, daar moet ook echt wel het nodig gaan veranderen. De schippers van Volksgezondheid heeft al laten weten dat ze zich erin kan vinden in de visie van de onderzoekers. Ze was al van plan om experimenten uit te gaan voeren met financiering op basis van resultaat van de behandeling in plaats van de behandeling zelf. Showdown Electric Light Orchestra. Wereldkampioen ben je twee of vier jaar, afhankelijk in welke tak van sport je dat doet. En Olympisch kampioen ben je voor de rest van je leven. Wij gaan even terug naar 1996. En dan komt hij uit dat zadel. En dan gaan de armen hier ook van de Nederlanders omhoog. En kijk hem, hij grijpt naar zijn hoofd. En dan denkt hij, het is niet waar. Jawel, Bart Brentjes, het is wel waar. Het is wel waar. En dat heeft hij allemaal te danken aan Petra. Dat heeft hij allemaal te danken aan Gretje Tennissen. En dat heeft hij aan zichzelf te danken. Kijk hem klaar. Hij klopt voor het publiek. Hij klopt voor het publiek. Jonge, jongen, jonge. Bart Brentjes, olympisch kampioen. Nou, we hebben weer goud. Nou, we hebben we weer gehoud. goud. Het waren mooie spelen. <laughs> Destijds in Atlanta, maar Bart Bartjes, jij werd Olympisch kampioen. Mountainbike zitten bij het glimlachen. Hoe heb je het nog vaak gehoord? Dit is... Nee, dit heb ik nog nooit gehoord. Daarom ben ik Ach. zo te lachen. Ja, dat is mooi om te horen. Normaal zie je er altijd beelden bij, ja. maar ja, de radio is zo mooi eigenlijk. Nou, dit waren, het was de stem van onze helaas overleden collega Jacques Chappelle, die toen al het uh, wielrennen voor ons sloeg. Nog heel even naar dat, maar meer als brug naar het heden. Ik kan mij herinneren, wij gewone Nederlanders... ik was een sportgek, dat mountainbike kenden we ook toen veel minder dan nu. En volgens mij had jij minutieus dat hele parcours... samen toen met Gert-Jan dus helemaal als het ware in kaart gebracht. Klopt dat, dit ja, verhaal nog? Ja, sterker nog Per hadden... meter ongeveer, ja, ja, ja, per meter had ik gewoon... Op papier uitgeschreven hoe het parcours erbij lag, euh, waar een steen lag, waar een stronkje zat, hoe de bomen stonden, waar water was, waar moeilijke passages waren. Echt al die kleine details had ik van tevoren helemaal uitgeschreven. Ja, toen was de techniek nog niet zo dat je alles met video's ja. zo vastlegde of digitale camera's. Want was jij daarmee op dat moment je tijd vooruit En nu zeg je het, is het nu iets wat iedere mountainmarker die hier Olympisch aan de start gaat komen, eigenlijk wel weet? Ja, nu zie ik gewoon dat ze een jaar van tevoren al video opnames gaan maken met uh, allerlei camera's. Ze gaan alles analyseren met uh, vermogensmeters en zo. Dus ja, die, de, de, de tijd is gewoon uh, heel ja. erg veranderd. En alles wordt veel meer gemeten als uh, in die tijd toen ik uh, Olympisch kampioen werd. Want in die tijd zaten veel concurrenten in, in de kroeg. Nou, nog de avond voor de wedstrijd. Nee, of zijn dat te wilde verhalen? <laughs> nee, nee, nee, nee nee het waren wel allemaal... En het zijn nog steeds allemaal topsporters. Uh, maar samen ook met Gertjan uh, ja, was de voorbereiding wel heel uh, ja, goed uitgedokterd. En ook heel veel uh, ja, etappekoers op de weg hadden gereden. Veel, uh, veel klimkilometers gemaakt, hoogtestages gedaan en zo. En ik denk dat we in dat soort dingen onze tijd... Ja, toch wel een beetje vooruit waren. Maar waren er niet verhalen over van die pastafeesten, Een dag voor de wedstrijd? Nou, een pasta-party, ja, zoals ze dat bij het mountainbiken noemen. Dat was vroeger wel heel gebruikelijk. Uh, maar ook, ja, kijk, als je naar de Leemse Spelen toe gaat... dan weet je wel uh, hoe de laatste dagen voor een wedstrijd eruit moeten zien. Uh, daar was iedereen wel serieus. Ja, daar was iedereen wel heel serieus in hoor. <lacht> zo uh, zo am amateuristisch was het zeker niet. Uh, dat mountainbiker. Wat onderscheidt een mountainbiker? We hebben ook mountainbikers die over, he, een hele succesvolle overstap. We hebben nu baanrenners met weekends is ineens is baanrenner weer een hele goede baas. We hebben altijd dit soort van... wat, wat, wat maakt een mountainbike fietser even anders dan al die andere fietsers? Nou, mountainbike is gewoon een sport die heel veel facetten van het wielrennen in zich heeft. Uh, ja, mountainbike doe je eigenlijk altijd alleen. Je hebt weinig hulp van uh, ploeggenoten of zo. Dus mountainbikers kunnen goed klimmen. Ze zijn veel met hun materiaal bezig. Ze kunnen heel erg afzien. Uh, kunnen goed in het rood rijden. Dat zijn toch allemaal facetten die je als wegwielrenner ook wel kan, goed, goed kan gebruiken. En uh, je ziet veel mountainbikers die op een gegeven moment de overstap maken... of het zijn naar de, naar de weg of naar het uh, veld rijden bijvoorbeeld. Maar mountainbikers is gewoon een goede, goede sport om als, voor de basis als wielrenner. Ja, ik wou vragen, is het vooral ook goed als je, als je start als wielrenner... om daar dan heel veel ervaring in op te doen? Ja, het is gewoon voor kinderen heel leuk om mee te beginnen mountainbiken. Het is een heel uitdagende sport eigenlijk. Uh, ja, een beetje rossen door, uh, door de bos eigenlijk. Uh, die, uh, die fiets is sterk, uh, kan, kan veel verduren. Er zit ook heel veel techniek in, je leert heel goed sturen... Maar ook ja, je uithoudingsvermogen, wat een wielrenner eigenlijk nodig heeft als basis... dat leer je allemaal met mountainbiken. Toch, toch heb ik in ieder geval een beetje het idee dat na Bart Brentjes... niet zo heel veel meer gekomen is in Nederland. Klopt dat? Nou, we hadden met Bas van Doren in 2000 toch ook wel iemand... die langer van vierde plek reed eigenlijk uh, in de Olympische race. Dus uh, ja... Maar toen werd gezegd, dit gaat echt groeien nu, het, het krijgt een boost. Dat, dat is toch uitgebleven? Nou, ik denk dat het iets, in een aantal jaren iets te erg overschat is geworden. En kijk, Nederland heeft op dit moment wel gewoon een Olympisch kampioen nodig... om die sport weer, die boost ja. te geven, wat het toen ook had. En dat, dat, dat geldt voor iedere sport. En nu zie je gewoon in Zwitserland, eh, ja, daar zitten gewoon de beste rijders... en daar is het eh, bijna iedere dag op televisie. En eh, ja, dat, dat zouden we in Nederland ook moeten hebben. Want, want Nederland is nu ook weer aan het BMX fietsen. Vind ja. je dat wat? Heb je het gezien vanmiddag? Ja, ik heb het gezien. Ja. We, we, hebben, we staan hier met de team trailer. We hebben geschoteld, dus we kunnen gewoon in uh, ont, ontvangen. En uh, we hebben zitten kijken. Ja, BMX is, is ook een heel leuke sport voor kinderen om mee te beginnen. Alleen ja, zoals nu de Olympische sport is, van BMX is heel extreem. Dus dat is wel een stapje hoger. Maar vind je het wat? Ik vind het leuk om te zien. Ja. Ja, het zijn ook absoluut topsporters waar hun mee bezig zijn. Die trainen echt uh, twee keer per dag, uh, dag in dag uit. En uh, veel in de sportschool, veel op de start. En uh, alle details moeten kloppen. En, uh, ja, zo is het bij ons ook. We gaan in dit weekend mountainbiken, we gaan het straks over de vrouwenrace hebben... omdat je daar ook eh, een, is weliswaar geen Nederlandse, maar wel een, andere, een ander ijzer in het vuur hebt. Eerst even over de Nederlandse man die meedoet, Rudy van Houts. Want jij zei, Nederland heeft weer een Olympisch kampioen nodig. Nou, kan iedereen die start Olympisch kampioen worden? Dat weten we officieel, maar kan Rudy van Houts Olympisch kampioen worden? Nou, dan gaat hij dit jaar, dit nee. jaar niet rijden. Nee, nee. Rudy is wel een jongen die uh, top 10 kan rijden, dus een hele mooie uitslag neer kan zetten. Hij heeft zich goed voorbereid, zoals iedereen, maar... Uh... Ja, het, het zal uitzonderlijk zijn als hij een medaille haalt. Maar ja, het is wat je zegt. Hij staat aan de start. Hij heeft kansen. Maar nee, je, je moet er niet vanuit gaan dat hij uh, goud gaat halen. En, en dan zei je de Zwitsers. Zijn dat de mensen die de favoriet zijn? Om daar, uh... Ja, Nino Schurter. Uh, hij werd derde op de Olympische Spelen in Beijing. En is de laatste jaren gewoon uh, ja, een beetje oppermachtig eigenlijk wel. Uh, daarnaast hebben ze nog Florian Vogel, een Zwitser die heel goed is. Ja, ik denk dat Nino Schurter wel de, de, de absolute favoriet is voor zondag. En wat is jouw verklaring dat Nederland niet in de top meedraait? Um, er zou wat meer in geïnvesteerd mogen worden in het mountainbiken. Vanuit de KMU gezien, vind ik. Dat, uh... En, en hoe moeten ze, op wat voor manier moeten ze dat doen? Ja, toch aan de basis beginnen. Dus uh, de, jongere, de jongere jongens uh, en dames uh, zoals de Espoirs. Michiel van der Heijden heeft nou dit jaar de wereldbeker uh, gewonnen bij de Espoirs. Maar dus... Moeten ze dan meer wedstrijden organiseren of moeten ze deze rijders meer geld geven? Wat, nou, wat moeten ze doen? Ja, dat is eigenlijk van alles een beetje. Als, als ze ervoor zorgen dat de sport al meer op televisie komt, dan, is ook, ja, dan zien het, veel meer kinderen zien het dan. En, en, en gaan er ook eerder mee beginnen. En natuurlijk moet er een, goed, een goede wedstrijdcyclus komen. Maar ook als er talenten zijn, zoals Michiel van der Heijden, die, die moeten ze ook oppakken. En dat doen ze nou wel goed hoor, dat moet ik zeggen. Dus uh, ik denk dat het gewoon nog een aantal jaar uh, tijd nodig heeft. En ik denk in Rio, dat zal uh, Michiel van der Rijden zeker met de absolute top meedoen. En als Bart Brentjes zelf nog meedoet aan een Nederlands kampioenschap Mountainbike. Waar eindigt hij dan? Een... Ja, dat, Hoeg... doet... Wat? dat doet hij niet meer. Nee, maar hij zou het <laughs> nog kunnen. zei nog, Want jij rijdt stiekem ja. toch nog. Je, je... Ja, ik, ik, ik rijd af en toe nog wel wedstrijden. Ik vind dat gewoon heel leuk om te doen. Uh, ik vind, uh, de jongens rijden gewoon echt super hard. En uh, Rudy rijdt ook super hard. Hij zit gewoon bij de beste team van de wereld. Ja, het medaille halen is, is, is een moeilijke opgave voor hem. Maar uh, hij is op de goede weg. En je zou van hem eigenlijk nog twee of drie anderen erbij moeten hebben. Want dat stimuleert elkaar ook. En dat is net op het moment dat we missen. Henk Jadmoorla ook heel goed bezig geweest dit jaar. Hij heeft net, uh, had een nominatie op zak, maar haalde net niet die kwalificatie. Nederland had twee startplekken. Ja, daar wordt er maar eentje voor ingevuld. Eentje haalt de kwalificatie. Maar ja, dat, dat is eigenlijk jammer. Maar het geeft wel aan dat we er dichtbij zitten. En je zag, je zag dat vandaag bij BMX ook. Hè? Twee jongens in de finale. Ja, ja, Niemand ja, ja, haalde ja, ja. medaille. Vierde. Ja, dit is het net niet. Maar het zit er wel heel licht tegenaan en zo is mountainbike ook wel een beetje. En als we dan kijken naar de vrouw, daar heb jij iemand rijden, Annie Last. Je nou ja, bent niet haar bondscoach, maar normaal gesproken toch wel haar coach? Ja, ik ben uh, haar teammanager, ja, haar coach. Ja. Dus uh, ze rijdt voor ons team. En, uh... en wat is dan jouw rol op te spelen? Uh, voor haar in principe niks. Uh, Wij staan hier vanuit het team dus met de technische ondersteuning. De, de fiets moet natuurlijk op een ja, topconditie zijn. Dat, dat houdt want in dat... want daar, dat verzorgen jullie dan wel? Dat verzorgen we wel. We hebben de mechaniciër vanuit het team hier mee naartoe genomen. We staan met de vlak uh, vlakbij de venue... En van daaruit supporten we eigenlijk uh, Annie Last bij de dames en Marek Konwa bij de heren. Die, bij, die voor mijn team fietsen. En die fietsen voor jouw team. Uh, heb je dan ook heel veel contact met hun respectievelijke coaches? Want een groot deel van het jaar zijn ze bij jou. En ik neem aan dat die Olympische Spelen dit jaar wel een belangrijke rol in de planning speelt. Ja, ja, ja, maar is, uh, ik heb wel redelijk goed contact met beiden. Zowel dus met de Engelse bondscoach uh, Phil Dixon als uh, de Poolse bondscoach uh, Marek Kalinski. Uh, gisteren ben ik nog bij de Pola verlangs geweest, gisteravond samen met, met mijn mechanicier. Even naar de fietsen gekeken, gewoon ook een beetje even losjes contact, relax met elkaar praten, over allerlei dingetjes. En met Annie? Kan ze jou bellen? Zij kan me altijd en bellen. En belt ze jou? Nee, ze komt gewoon hier langs nu en we staan heel dichtbij, ze zitten niet ver weg. Als ze de training hebben gedaan komen ze even bij de truck langs, nog even, ja, ook gewoon een beetje over koetsjes en kalfjes praten. Niet alleen maar over de serieuze dingen, maar gewoon proberen de ontspannen te blijven. En ook samen met Phil Dixon, de Bonscoach. Die heeft vanmiddag nog, ik denk een uurtje bij ons in de truck gezeten. Even gewoon. Uh... Maar dan kan ik me toch niet voorstellen, natuurlijk, koetjes, kalfjes ontspannen blijven. Maar je hebt alle know-how van een, van een Olympisch tweevoudig medaillewinnaar, Olympisch kampioen. die een leven lang in het mountainbike zat. Dan zegt die Engelse bondscoach toch wel ook even, Bart. Uh... Jawel, jawel. We hebben ook uh, vooral, vooral de mentale zaken even met elkaar doorgenomen. Ook uh, ja, wat gebeurt er als je kopstart hebt? Hoe ga je die wedstrijd indelen? Wat gebeurt er ja, als, als er 20.000 manpubliek langs de kant, je naam roepen, wat verwacht je zelf, wat, wat kun je allemaal tegenkomen. Je gaat gewoon een heel scenario neem je even met elkaar door, maar dat, dat kun je niet uren achter elkaar doen. Die mensen die staan gewoon echt op scherp en uh, ze zijn er klaar voor. Fysiek is Annie er helemaal klaar voor. Nee, heb, heb jij bijvoorbeeld het parcours uh, verkend? Uh, ja, Ik ben nu, nu niet geaccrediteerd om rond te rijden, maar wel in april zijn we hier twee dagen geweest om het parcours uh, te verkennen. En toen heb ik er ook ja, twee, een paar keer rondgereden dus, die twee dagen dat ik hier was. Dus daar kan je ook nog tips over geven? Ja, voornamelijk uh, ja, bijvoorbeeld de bandenkeuze en dat soort dingen. Dat, dat bespreek je dan met elkaar. Een beetje de setup van de bike over de afstelling van de vork. Uh, dat soort <hijf> dingen. Wordt Annie uh, um, Last de zoveelde Britse gouden medaille winnaar die op een fiets uh, rondgaat? <hijf> ja, ik hoop het wel natuurlijk. Maar ik bedoel die Britten verwachten veel. Nou, we hebben hier heel veel verwachtingen uit zien komen. Ja, en natuurlijk ja. ook teleurstellingen ja. uh, gezien. Maar wordt zij algemeen geacht in de Britse pers... en door alle kenners van nou... Eh, schrijven maar vast op, zeg maar. Nou, ze heeft dit jaar nog geen wereldbekerwedstrijd nee, gewonnen. Ze is uh. nog super jong, uh, pas 22 jaar. Ja, gaat zij dan uh, ja, die verwachtingen invullen. Ze hebben wel een heel goed, goed programma gedraaid... en alles gericht hier op de Olympische Spelen. Daar zijn ze al vier jaar mee bezig. En uh, dit is het moment dat het moet gebeuren. En... Uh, nou ja, ik, ik ken de bondscoach al langere tijd, ik ken Annie al langere tijd. En ik, ik moet zeggen, ze hebben me vaak blij verrast met de uitslagen en met programmeringen wat ze gedaan hebben. En ja, ik, ik denk wel dat ze alles tot in details doorgevoerd hebben en dat dit wel het moment moet zijn dat het eruit kan komen. En uh, ja, mountainbike is mountainbike, er kan van alles gebeuren, het is gewoon een wedstrijd. Dus en dat zijn de spelen met, met heel veel druk. Je, je zei al heel veel mensen. Voordat jij hier naartoe kwam, moest je natuurlijk ook hier door een ja. grote oranje menigte. Zijn er dan nog mensen die zeggen, hé hey, Bart Brentjes? Jawel, jawel. jawel. Ja? Je, je wordt, wordt nog vaker, steeds herkend? Je wordt al vaker herkend, ja. En Absoluut. hoe vind je dat? Nou, ja, kijk, je zit hier bij het Holland Heinekenhuis. Dus je zit natuurlijk in de mensenmassa die je ook kennen. En uh, ja, hoe vind je dat? Het is een deel van je leven. Op zich is het best prettig, ja. Zou je het, zou je het oh. erg vinden als, als het niet zo was? Uh, ik denk dat het beter staat dat ze je herkennen als dat, dat ze niet zou herkennen, ja, ja inderdaad. En wat, want je bent bij ontzettend veel spelen geweest. Wat, uh, wat is jouw indruk hier van het hele evenement in Londen? Ja, we zijn met de auto vanuit Nederland hier naartoe gekomen. Dus met de trein onder de kanaaltunnel door. Of door de kanaaltunnel onder het water door. Uh, in eerste instantie dacht ik van... ik zie geen Olympische vlag, ik zie niks van de Olympische Spelen. Maar totdat ik in de Olympic Park naar een uh, wedstrijd ben geweest... kijken uh, van het handbal in dit geval... ja, toen toe kwam, kwam ik pas onder de indruk van, uh, van het hele mountainbike hier uh, in Londen. Dat was gewoon gigantisch. Door het handbal. Ja, we, we krijgen kaartjes toe, toegeschoven van het handballen. Ja, niet dat dat mijn interesse is, maar op die manier kun je wel... Ja, dan uh, kan je de, ook park op natuurlijk. Ja, dan kun je het, het park krijgen. Dan lopen meer dan 200.000 mensen bij elkaar. En, en dan zie je pas uh, hoe erg dat het leeft. En daarna zijn we nog naar de triathlon geweest kijken uh, bij Buckingham Palace, waar finish was. Ja, dat is gewoon gigantisch. Nog even over die Britten. Annie Last, uh, uh, uh, dat is een heel programma. Die Britten hebben heel veel programma's gemaakt in het fietsen. En het is fenomenaal wat er gebeurd is in het ja. fietsen. Er zijn er ook wel eens mensen, als ik heel onaanig word, die zeggen... Nou ja, als je in zes jaar tijd met een programma een hele sport kunt gaan beheersen... hoe serieus is die sport dan daarvoor geweest? Hoe, yes. Ik bedoel het niet klein neer, maar je snapt wat ik bedoel... hoe, ja. hoe is het ja. mogelijk dat ze zoveel terreinen zijn gaan beheersen in het wielrennen? Ja, dat, uh, ik denk dat ze wel al iets langer bezig zijn. Zeker ook op de baan. Volgens mij loopt dat programma al, al, al iets langer dan zes jaar. Maar, maar goed... Uh... Maar Wickens, die de Tour, wint... is die vrijwel ja, ja. alle vlakken ritten waar, ja. waar mensen bij elkaar komen fietsen. Het is, het is een, een imposant geheel wat ja. zelfs waar dat hele fiets hebben zich toegruidt. Ja, ja, ik vind het een hele goede zaak. En het laat ook zien dat het mogelijk is. Dus ik denk dat heel veel landen het eigenlijk ook moeten inzien dat het mogelijk is om het te kopiëren op die manier. En uh, ja, ik denk dat het voor de sport ja, heel veel kan betekenen. En, uh... Maar wat, wat, wat zeg je, want jij bent zelf iemand geweest die ook heel programmatisch te werk ging. Ja. En dat tot een geweldig ja. succes. Is daar nog is daar veel rek in, in het wielrennen? Want dat gevoel bekruipt mij dan wel eens. Dat ik denk, nou, die mensen die dat doen, die hebben meteen een soort succes. Blijkbaar is het nog lang niet overal zo ontwikkeld. Nee, ik denk ook dat dat mogelijk is, ja. Ik denk als je nou naar Rio een heel goed plan neerlegt... en je werkt uh, vier jaar heel intensief bijvoorbeeld met zo'n Michiel van der Heijden... dat het mogelijk is, inderdaad, om daar goud te halen. Dat, Misschien dus, dat ook ik wel, zoals betuigd. nu bij die BMX'ers is ja. gebeurd. Er is Op Papendal is ja. die baan helemaal ja. nagemaakt. Gingen ze elke dag... Ja. Trainen dat klinkt ja. in ieder geval ongelooflijk professioneel. Nou, dat is het zeker. Ja. Alleen ja, het is dan jammer dat ze het dan net niet halen. Dus ja, het maar niet zeggen... de 18-jarige Laura wel, hè? die heeft brons ja, gehaald. Ja, nou, ja, maar goed, dat met de 4e en 5e Olympische Spelen heb je toch alle redenen om een programma voor te zetten in plaats zeker, van te ja, Zeker, ja, ja, absoluut. Uh, absoluut. Dat, dat, dat is zeker, ja. En wat voor rol zou jij daar nog in willen kunnen, moeten spelen in dat Nederlands <laughs> wielrennen? Of hebben ze jou een beetje nou, laten lopen? Ik, ik, nou, ik denk misschien dat ik zelf uh, te eigenzinnig ben en dat ik zeg van ik heb liever een eigen ja, een professioneel en commercieel team, om daar mijn weg in te vinden... dat geeft voor mij misschien wat meer voldoening en uitdaging... als dat ik uh, in de voetsporen van de KMU en, en naar hun keurslijf moet lopen. Ja, maar nou kom ik als voorzitter van de KMU. Ik zeg, Bart, ik hoorde jou in dat hele leuke programma daar op de radio. Dus, en dan wil ik een mooi plan maken. En zeg, ik kom eens aan tafel zitten, schrijf eens mee met elkaar hoe wij dat gaan doen. Dit, wat is toch zonde dat dit soort know-how... morgen hebben we een Engels Olympisch kampioen. Ja. door een ja. halve Nederlandse coach? Nou ja, kijk, ik, ik, ik kom heel graag met... Uh, directeur van de KU aan tafel zitten en met hem dat programma doorspreken. En ik, ik wil daar zeker ook mee denken en mee helpen om, uh, om een steentje aan bij te dragen. Absoluut. Dat, dat, dat, dat ben ik niet, uh... Alleen zij willen het niet, als ik jou zo hoor. Omdat ze oh, jou te eigenzinnig zij vinden. Zij mij, nou, nee, zij hebben mij er eigenlijk ook nooit, nooit voor gevraagd. Nee, nee maar dat... Nee. Nou ja, goed, dat zegt toch iets. Dat, dat je er nooit voor... Misschien We willen je niet een probleem nee, aan Nee, gaan nee, hoor, nee, Nee, maar, nee, maar het, is, het, is, het is niet specifiek nu per se, maar in algemene zin. Er is heel veel kennis. Iemand ja, heeft dat. Jij zit daar vol ja, in. Ja. Dan denk je als buitenstaander het is toch zonde dat wij als Nederlandse sportgemeenschap daar... Uh, heb, heb je voldoende erkenning gehad op dat gebied? Um, echt na mijn carrière bedoel ja? je daarmee? Ja? Um, vanuit de KMU? Ja? Uh, nee, nee, eigenlijk niet. Nee, niet voldoende erkenning gehad. Nee, nee zeker niet. Nou, wordt helemaal stil aan tafel. Ja, nou ja, dat <laughs> lijkt mij als Olympisch kampioen uh, jarenlang hard gewerkt. Lijkt me dat niet fijn. Um... Ja, ik moet zeggen, ik, ik lig daar niet zo wakker van. Uh, ik, ik vind wel dat de KW te veel op de jonge, echt op de, op de hele jonge jongens ingezet heeft... de laatste vier jaar. Waar, waarmee je geen uh, medailles gaat scoren op zo'n korte termijn. En uh, ja, je moet natuurlijk de talenten ook van die tijd hebben. Maar de KW kan er ook voor zorgen. Want ik zeg dat het iets meer op televisie komt. Dat het iets meer onder de aandacht komt. Dat er ook steeds meer talenten van onderaf geïnteresseerd blijven in die sport. Dat is sowieso belangrijk. En daar hadden ze jou bij kunnen inschakelen? Dat sowieso, ja, ze kunnen me altijd voor uh, advies en nou, tips dan, vragen. Dus, dat, dat is in ieder <laughs> maar geval. Maar morgen op de Duidelijk dag van morgen, ben je nerveus voor zo'n race? Morgen? Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Eh? Ik hoop dat er morgen iets meer komt. Uh, ik denk dat... Uh, misschien omdat je niet eindverantwoordelijk bent, of? Ja, dat misschien dat je daardoor juist iets meer nerveus zou <laughs> moeten zijn. Omdat je, je hebt het niet in de hand. Ja. Maar ik ben normaal altijd heel, heel erg nerveus als we wereldbekers rijden of zo. Dus met het team, uh, als we bij dingen aanwezig zijn. En, uh, je staat natuurlijk, de venue, het is niet toegankelijk voor ons, hè. Dus je staat, je kan bij het staat hek blijven staan kijken. Je staat echt aan de kant. Maar. Uh... Ik denk morgen vroeg, de wedstrijd begint om half 1. Maar ik denk dat ik om negen uur aan, uh, aan de gate sta om ja. binnen te komen. Bart Meentjes, ja. wij vonden het een eer je hier te mogen ontvangen. Olympisch goud, Olympisch brons. En morgen, wij doen toch niet mee bij de vrouwen. Dus wij zijn ook morgen voor Annie Lasten. De, de Britse, een, uh, we lopen op een Engelse vlak. De Britse hoop. Dank dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Het is uh, bijna half acht. We gaan naar de hoofdpunten uit het nieuws.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 Matthijssen is pas volgend weekend speelgerechtigd. Dat waren de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo gaan wij naar uh, Italië. Maar eerst een uh, uitgebreide reactie van BMX-medaillewinnares Laura Smulders. Want uh, we hoorden natuurlijk al eerder haar eerste reactie. Dat is natuurlijk vooral een van ongeloof. 18 jaar en een bronzen medaille. Maar na de medailleceremonie drong het een beetje door. Steven Dalebout stelde er op de gemak en ging uitgebreider met Smulders praten. Ben je er klaar voor? Want wat, wat moet er moet uh, ongelooflijk veel gebeurd zijn het afgelopen uur met jou. Ja, ik kan, ik kan nog steeds niet uh, geloven eigenlijk. Want uh, ja, al die pers en alles eromheen ook. Uh, ik heb hem nu om mijn nek hangen, de bronzen medaille. En ik ben heel blij, ik geef hem niet meer af. En uh, ja, het is ongelooflijk heilig. Ja, die glimlach die is niet meer van jouw gezicht te krijgen. <laughs> wat er ook gebeurt. <laughs> Voorlopig komt hij daar nog niet af, nee. Vertel eens, je stond op de, de slechtste startpositie uh, bovenaan dat podium, bovenaan de stadsgrans, uh, om je finale in te gaan. En je eindigde als derde. Vertel over die finale, wat, wat gebeurde er allemaal? Nou, ik had, uh, ik, omdat ik uh, als laatste doorkwam, of één ene laatste doorkwam naar de finale, mocht ik als ene laatste kiezen. Ik had met Bas besproken, ik ga gewoon op acht staan. Dan heb ik alle ruimte, kan ik mijn eerste stuk afmaken. Wat ik de hele dag niet heb kunnen doen, omdat ze me al meteen naar de start afsneden. Dus uh, ik ging op acht staan, vol overtuiging erin. En mijn eerste stuk was supergoed. Ik kwam als vierde de eerste bocht in, geloof ik. En met meer snelheid als, als het derde meisje eruit. Dus ik heb uh, Leticia uit Frankrijk heb ik op het tweede stuk in kunnen halen. Toen lag ik derde, heel dicht bij de tweede plek. En toen en... dacht je... Mm. En toen dacht ik, wat? Dit gebeurt echt. dit dat klopt niet. En uh, nou, het derde stuk ging goed. En laatste bocht in. Ik zag de finishlijn en ik dacht, nou moet ik op mijn blijven zitten. Toen dus maakte ik nog een foutje en ik dacht, nou ben ik mijn derde plek kwijt. Maar Sarah maakte ook een foutje en de meisje achter me ging blijkbaar niet zo hard. Dus toen kwam ik over de finish en ik was derde. En ik dacht, wat? Dit kan niet. Weet je, in dat laatste stuk ook nog, um, ook nerveus misschien wel. Dat je dacht, van, ja... Dat je het zag gebeuren, dat het ging gebeuren. Dat je dacht, ik moet nu geen fouten maken. Ja, ik dacht in de laatste bocht, rustig blijven, Laura. Gewoon het rondje afmaken zoals het hoort. En het laatste stuk doen. Klein foutje, maar het was te overzien. En ik kwam als derde over de finish. Dan ja. heb je Olympisch brons. Terwijl je eigenlijk uh, gemaakt was, bedoeld was... voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Ja, eh... Um... Ja, ik ben vorig jaar bij de groep gehaald door Bas, voor 2016 eigenlijk, met oog op 2016. Omdat ik nog maar 18 ben en, en nog helemaal niet veel had getraind, omdat ik vorig jaar pas van het ateneem afkwam. Dus uh, ik ben gestart met trainen en het ging eigenlijk zo hard vooruit dat ik uh, dit jaar mijn nominatie heb gehaald op Papendal. Heel blij dat ik hem had gehaald en dan uiteindelijk ook nog maar gaan naar de Olympische Spelen met als doel de finale halen. Dan heb je de finale en dan word je derde. Ja. Wat zegt dat? Ik bedoel, ja, er staan acht man in die finale. Het is een finale, uh, af en toe lijkt het een beetje op een bokswedstrijd. Wat zegt dat over jouw kwaliteit ook? Um, nou ja, ik heb, mijn kwaliteiten zijn goed. Ik was op de baan snel genoeg, dat wist ik. Ik had het allemaal al gezien. En uh, vergeleken met de anderen, ik deed niet veel onder. Dus ik moest alleen een goede start draaien. En... Um... Ja, dat lukte. Alleen van de buitenkant dan buitenkant, dat is een beetje, een beetje jammer. Maar het werkte heel goed. En um, ja, er kan veel gebeuren in die 40, ja, 38 seconden dat wij rijden. En dan zag je wel weer, Ik kwam van de buitenkant, iedereen aan de binnenkant. Ik weet niet wat er gebeurde, maar iedereen was weg eigenlijk. Ik zat er gewoon voorbij. Natuurlijk ja, kan er veel gebeuren, maar had jij vanochtend, um, toen jij hier naar de baan toe kwam, durven denken? Of heb je het gedacht... Om, nou, misschien zou ik vanavond wel met een medaille om mijn nek daar op het podium in het holland heinekenhuis Ik heb het alleen maar durven dromen. Ik heb nooit gedacht: van, dit gaan we lukken, ik ga een medaille halen. Daar heb ik nooit gedacht. Maar het is wel zo van: stel, er gebeurt iets. Ik kan, het kan wel. Het, als er iets gebeurt, zeg maar, voorin en ik kan er langs op, of ik heb een goed rondje of ik heb een goede start in de finale. <lacht> Nou was er vooraf uh, nog flink wat gedoe over, over uh, um, jouw plaatsing voor de Spelen. Hè? Lieke Klaus, een andere BMX, zei vooraf... Uh, ik heb recht op die plek. Uh, en er was veel ges gescheld, ook richting de Bonscoach, richting Bas de Bever. En nou zei jij hier met Brons. Um, is het ook een soort van uh, wraak of zo? Nee, het is geen wraak. Ik bedoel, uh, we zijn allemaal sporters, We willen allemaal naar de Olympische Spelen. Het is alleen, uh, ja... Um ik heb het hele jaar beter gepresteerd, dus dan is het logisch dat Bas mij kiest in plaats van uh, Lieke. Dus uh, nou, ik denk dat hij geen verkeerde keuze heeft gemaakt. Ik heb een medaille gehaald en dat was denk ik het hoogst haalbare voor, voor, voor Nederland. Was er geen motivatie voor jou? Uh, nou ja, ik heb er wel een klein beetje motivatie uitgehaald. Oh ja? Ja. Ja. <laughs> Man, man, man, je hebt gewoon olympisch brons. Denk je dat, ja, dit gaat misschien wel betekenen, hè? Want BMX is natuurlijk nog een, een kleine sport, een onbekende sport... voor de tweede keer olympisch, olympische sport. En jij pakt nu als Nederlander brons. Jij wordt het, het boegbeeld van BMX in Nederland. Daar had ik nog niet over nagedacht, maar ik denk dat je gelijk hebt. Vind je dat leuk? En nou ja, het is natuurlijk heel goed voor de sport... en daar ben ik blij mee dat ik uh, zo de sport mee kan helpen. Groter maken natuurlijk in Nederland. Vaak vragen ze dan, ga je nog door tot Rio? Maar dat denk ik wel, hè? Dat zeker. Wie weet wat er dan nog mogelijk is. Wie weet, ik hoop uh, nog iets, iets mooier als dit. De sport groter maken, ja. daar hadden we het net ook Laura over. Laura Smulders, 18 Bart. jaar, prachtig interview. Brentjes. sport groter maken, doorgaan naar Rio. Brons vandaag in Londen. Dan gaan we naar het nieuws uit Italië. Want daar zijn duizenden reizigers gestrand op een aantal luchthavens. Rome, Palermo, Catania... Het gaat om gecancelde vluchten, geannuleerde vluchten van vliegmaatschappij Windjet. Angelo van Schae, correspondent in Italië. Angelo, wat is de reden dat die vluchten geannuleerd zijn? Uh, nou, voornamelijk financiële problemen eigenlijk. Uh, Windjet heeft al, al een tijdje. Uh, juist, heeft, zit, zit aan de grond, zullen maar zeggen, nu dus ook letterlijk. Ja. Is al een handeling met Alitalia om, om uh, ze te laten overnemen. En vanochtend zouden er dus onderhandelingen plaatsvinden tussen Windjet en Alitalia. En toen kwamen de mensen van Windjet niet opdagen op die, op die, uh, die onderhandelingen. En uh, ja, daarmee werd uh, eigenlijk wel de zorg... Ik hoor een ontzettende echo trouwens. Ja, ik, ik hoor uh, dat je uitlaat... ergens last van hebt. We gaan eens even kijken ja. of we daar iets aan kunnen doen. Een echo <lacht> op de lijn. Ik kijk wat mensen aan. Um, ze gaan proberen, Angelo. Ze kwamen niet opdagen op die onderhandelingen. En toen was men eigenlijk wel bezorgd over wat er vandaag zou gebeuren. Nou, die, die zorg werd bewaarheid door, uh, door wat we hebben gezien. Uh, duizenden mensen gestroomd op uh, vele verschillende luchthavens in Italië. Ja, dus die mensen hoorden dat op het allerlaatst. Um, gesprek met Alitalia. Het, het is een, uh, een, een dochter of een partner van Alitalia, Winjet? Nee, nee. Winjet is een uh, low-cost maatschappij met het uh, hoofdkantoor in Catania, op Sicilië. En die eigenlijk voornamelijk de, de, de routes Rome, Palermo, Catania, Palermo en Catania-Rimini um, deed. Mm -hmm. En waarschijnlijk houdt dat nu op, want Italië heeft echt veel interesse in de maatschappij. Italië heeft zelfs gezegd dat ze de, de deal al op, op 20 augustus willen sluiten in plaats van wat in eerste instantie de bedoeling was 31 augustus. Dus eh, er zit wat druk achter, eh, maar er is ook druk van de Italiaanse vliegverkeerwaakhond. De ENA, die heeft gezegd, als per aanstaande aan maandag de boel niet verbetert... dan trekken wij de vergunning in en dan mag hun jet helemaal niet meer vliegen. Maar nu even over de mensen die nu te horen krijgen van het feest gaat niet door. Kunnen die dan op een andere manier of moeten die eerst tot maandag wachten? <laughs> eh, nou, het blijft een beetje aanmodderen. Het is eigenlijk een beetje afwachten wat er nu gaat gebeuren die vanochtend gecanceld zijn in Rome. Dus van Rome naar Palermo, van Rome naar Catania, dat zij die over zouden nemen. En ze zijn dus nog bezig om te kijken of ze mensen die in Parijs gestrand zijn... ...alsnog naar Italië kunnen krijgen. Maar wanneer dat gaat gebeuren, gaat gebeuren dat is nog onduidelijk. Uh, maar in ieder geval, Winchef heet, heeft haar klanten heel lang in het ongewist gehouden. Heel veel mensen wisten het eigenlijk niet wat er zou gebeuren. Ze kwamen over het vliegveld, zagen vertragingen... Uh, gingen naar de balie toe, kregen geen informatie en hebben eigenlijk de hele dag moeten wachten. En na het eind van de dag uh, moesten zij onverrichte zaken weer naar huis. Dus uh, vervelend voor al die passagiers. Uh, jij houdt dat voor in de gaten de komende dagen. Angelo, hoe dat uh, gaat aflopen. Angelo van Schaik hoorde u. Why you talk to me just silly ways don't bother me, but I'm just saying don't Sabrina Stark was dat met backseat driver. En we gaan het hebben en natuurlijk weer over die BMX-ploeg. Ja, drie finale plaatsen, bronzen medaille en het bleef bij twee andere finale plaatsen net geen medailles voor de mannen. Bondscoach Bas de Bever zag dus Laura Smulders dat op dat podium eindigen. En Raymond van der Biesen en Twan van der Gent bij de mannen grepen net naast die medaille. Ben je dan heel blij? Ja, ik ben benieuwd naar het gevoel. Steven Dalebout vraagt daarnaar. Bondscoach Bas de Bever. Je hebt hier jaar in, jaar uit... Dag in, dag uit met deze mensen gewerkt op weg naar een doel. En ja, nu laten jullie aan heel Nederland zien dat jullie gewoon enorm goed zijn bij de wereldtop, horen en zelfs een medaille pakken. Ja, nou ja, je hebt het al samengevat. Ja, nee, ja je hebt helemaal gelijk. We hebben, we hebben natuurlijk jarenlang hier aan gewerkt. Niet dat alleen maar de Spelen zijn, zijn er zijn ook veel andere wedstrijden. Maar uiteindelijk is onze een sport eentje en een vierjaarlijkse cyclus. En dus werken we hier naartoe. En als we dan naar huis gaan met een bronzen medaille en een vierde en een vijfde plek bij de Heren, dan denk ik op te goed doen. Laten we eerst even beginnen bij het brons. Ze begon op positie 8, Laura Smulders. En ze werkte zich naar voren, naar de derde plek. En Wat heb jij daartussen ingezien in die finale? Nou, een beetje wat ik de hele dag al zag. Ze was vandaag niet goed, ik wil bijna zeggen heel slecht, maar niet goed aan het starten. Maar dat ze van de week wel heel goed deed. Uh, maar meisje heeft zoveel baansnelheid, technisch is ze zo goed uh, op het moment in de baan. En daarmee bedoel ik op elk hindernis en elke bocht laat ze je snelheid liggen, maar dan pak ze snelheid. En dus vindt ze de weg naar voren en in dit geval vindt ze de weg naar die derde plek. Wanneer dacht jij van, yes, dit is brons? Wat was het? Einde... Ze, kwam, ze kwam die tunnel uit, hè? Daar, daar ging het heel goed. Ja, uh, daar kwam ze al een hele goede lijn eruit inderdaad. Maar aan het einde van het derde stuk, net voor het ingang van de laatste bocht, toen, toen zetten ze voor... De... Voor degene, ik weet niet eens wie het was, maar die toen derde lag, daar zetten ze voor. En uh, nou, toen, toen was het wel binnen, denk ik. Ik zei al, je bent, ja, je bent een soort uh, voorganger hè, van, de, van, de, van, deze, van deze sporters. Mm. Um, jij het BMX in, als Olympische Sport in Nederland op de kaart gezet. Uh, wat gaat er op dat moment, het is een heel erg een cliché sportvraag, maar wat gaat er op dat moment door jou heen? Ja, ik, ik kan niet ontkennen dat ik net een beetje stond te janken op de streep. Um, en en dat, dat is iets. Ze hebben zich waarschijnlijk opgekropt over de jaren heen. En je bent, net waar je zegt, heel intensief dag en nacht met elkaar bezig. En als er dan op zo'n moment, uh, waar dat rijke uit moet komen... ook daadwerkelijk iets uitkomt... Ja, dan, dan is daar een gevoel dat wat eigenlijk niet te beschrijven is. Zijn ze is nog jong. Ze zou eigenlijk, nou Rio zou ze om de hoek komen kijken. Uh, Voordat versloot je Lieke Klaus thuis te laten. Een andere BMX'er die was daar op zijn minst op zijn zag gezet gezegd enorm verbolgen over. Uh, vind je dat je nu je gelijk haalt? Uh, wat vind jij? Ja, ik vind het wel wel. Nou ja, precies. Of, ja, of Lieke Klaus had hier zilver of goud moeten pakken. Ja, nou goed, ik denk dat een bronzen medaille hier bij, door Laura het hele verhaal afsluit. En, en dat we daar goede beslissingen in hebben genomen. En, en meer hoef ik daar denk ik niet over te zeggen. is nee. van alles. Ja, want voor de, voor de duidelijkheid in de Sportweek haalde Lieke Klaus enorm naar jou uit ook, hè? Ja, maar goed, mensen mogen de mening hebben. Daar dacht jij ook nog wel even aan uh, toen deze, deze, deze plak voorbij kwam? Nee, eerlijk gezegd niet. Dus dat jij moet er nou wel aan herinneren anders had ik daar niet aan gedacht, nee. Uh, ik zei al, op weg naar uh, Rio was uh, Laura Smulders eigenlijk. Uh, uh, Dit belooft nog wat. Ja, Laura was 18. Wordt het wordt einde van het jaar 19, dus die heeft nog een hele sportcarrière voor zich. En net wat je zegt, we hadden ze eigenlijk in huis gehaald voor, voor Rio. Maar ze hebben de laatste anderhalf jaar zulke mooie dingen laten zien in de ontwikkeling. Uh, nou goed, en dat bewijzen vandaag. Nou, mannen, Raymond van der Bies en 12 van Gent gingen deze laatste dag in. Uh, verbaasde vriend en vijand gisteren op de BMX-baan, op de Olympische BMX-baan. En vandaag worden ze vier en vijf. En ja, dan is toch de vraag, hoe, hoe kan dat? Waar ging het fout? Ja goed, je hebt de hele, de hele dag hier langs, langs dat parcours gestaan. Dus je, je hebt ook kunnen meemaken hoe dicht alles op elkaar zit en alles op zijn plek moet vallen. En tot halverwege vandaag hebben, uh, hebben ze beide dingen laten zien die echt ongelooflijk waren. Ze hebben echt... De wereld getoond waar dat, ze, dat ze gewoon mee konden doen voor een medaille hier. En, en dat deed ze ook. Um, alleen ja, Remon moest helemaal van achter afkomen in die finale. En, um... goed, dan, dan, dan heet je het al een stuk moeilijker dan als je van 1 of 2 af moet komen. Twan stond op 2, wat een hele goede plek is. Maar ik, ik heb er nog niet echt gesproken. Volgens mij zat hij iets te vroeg aan, aan de plank. Ja goed, dan kun je je vragen, waardoor waar, waar komt dat? Nou goed, dat, moet, dat moeten we nou maar eens gaan analyseren. Daar komen we, daar komen we wel achter. Gent raakt, raakt ook in een soort van fysieke strijd, hè? Met, ik weet trouwens niet zo wie, maar hij raakt in een fysieke strijd. Ja, inderdaad, Connor Fields, die Amerikaan, stond op één. En, ik weet niet, volgens mij stond hij naast uiteindelijk, uiteindelijk een winnaar stond volgens mij op drie. Um, en dan was hij inderdaad mee aan het vechten op het eerste stuk. Ja, dat, dat zit allemaal zo dicht bij elkaar. Dan is een elleboogje snel gegeven en dan ga je snel van twee naar, naar, naar vijf. Raymond van der Bieser reed ook, in, zoals jij zei, de eerste ritten van vandaag enorm uh, goed. Uh, was al na twee runs was hij al geplaatst voor die finale. Dan komt die derde run, is dat dan een sleutelmoment waardoor hij uh, ja, uh, op plaats 8 komt, zeg maar, uh, op de slechtste startpositie komt en daardoor misschien wel uh, net die medaille misloopt. Ja, nou ja, eigenlijk begonnen al in die tweede halve finale, waar dat hij op kop lag en op het uh, derde stuk voorbij werd gereden door Fields. Waardoor dat hij in die laatste halve finale op 2 stond. En dat is op zich ook nog geen ramp, uh, maar hij was daarin iets later weg. En hij werd meteen ingesloten door Fields en Phillips, de Engelse jongen. En Phillips had ongeveer heel de baan nodig van start tot finish om uh, bij die finish te komen. En die reed dus constant uh, uh, Raymond in de weg. En, en die werd uiteindelijk vijf in die halve finale, wat voldoende was voor kwalificatie, waar je net al zei. Alleen die tijd wordt wel meegenomen uh, naar de finale en dus mocht hij aan de buitenkant starten. Een vierde en een vijfde plek in het mannetoernooi. Ook dat belooft wat voor Rio zeker um, qua Twan van Gent. Maar, Remo van der Biese, die moet, jij nog, die moet jij nu over de streep zien te trekken om nog door te gaan. Nou, ik denk niet dat ik ze hard hoef te trekken hoor. Die zal even op vakantie gaan en... Uh... Hij ah, zei, ik weet het nog niet hoor. Ja, nou goed, dat is een sporter, eh, die, die praat in emotie. Maar ik denk als je het over twee weken vraagt, dan, uh, dan weet hij jou wel klaar te vertellen wat hij doet, denk ik. Hij ja, ik heb zoveel gebroken, zoveel pijn gehad, ik weet niet of ik het nog, nog weer wil. Ja, nou moet goed. ook aan mijn lichaam denken? Ja, dat moet hij ook. En als dat zijn mening is, is dat zijn mening. Maar ik denk als we een paar weken verder zijn, dat hij... Jij uh... kent het beter dan ik. Ja, dat denk ik ook. Ja. <laughs> goed, je gaat met brons naar huis en de vierde en de vijfde plek. Um, ik denk dat er vanavond wel een biertje in gaat, of niet? Ja, of twee of drie. Ja, dat denk ik ook wel. Heb je het gevoel dat nu de BMX-sport in Nederland op de kaart staat? Ja, God, dat hoop ik. Ik bedoel, ik denk dat we heel mooie dingen hebben laten zien hier van de week. Uh, mensen kennen de sport nu. Uh, kijk, tot, tot nu toe zijn we een sport geweest uh, die uh, één keer in de vier jaar hot is. En uh, nou, ik hoop dat we nu bewezen hebben dat we ook gewoon elk jaar onze WK's uh, ja. moeten meepikken in de media. Als de Bever, de bondscoach, dus toch wel tevreden over hoe BMX op de kaart gezet is. Onder andere met een medaille van uh, Smulders. Brons bij de vrouwen BMX. Dan nu uh, radiozenders. Je hebt 3 Oktober Radio in Leiden. Lowlands on Air in Biddinghuizen. En Kermis FM in Tilburg. Dat zijn allemaal radiozenders die alleen rond een speciaal evenement in de lucht zijn. In vier jaar tijd is het aantal van dit soort evenementenzenders verviervoudigd. Een verslag van Arno Leblanc. Nou, een zo'n evenementenzender zit in Schip Luiden, dat uh, ligt bij Delft, dus daar ben ik na nu naartoe onderweg. Die hebben zomerfeesten en ik ben al in de buurt, dus ik kan al even meeluisteren. Ja, dat was Bob Dylan met Don't think twice, it's alright. Ze zijn er in allerlei vormen en maten, de evenementenzenders zoals de evenementenzenders rond de 3 oktoberfeesten in Leiden... of de Tilburgse kermis. Maar er zijn ook wat kleinere, zoals dus uh, deze. Ik heb niets aan, behalve de radio. ZFM. Nou, er wordt even een plaatje ingestart. En ondertussen worden alle voorbereidingen getroffen... in een ja, grote feesttent bij een groot podium... voor een 1001-nachtenfeest. Willem, wat doen jullie dan zoal? Wat is er te horen? Nou ja, ja, eigenlijk is dat uh, vooral iedereen's persoonlijke keus. Ja, want toen ik hier net naartoe reed uh, hoorde ik heel wat anders dan nu. Ja, en het is ook vooral iedereen's uh, persoonlijke smaak. Daarom hebben we een, een heel schema gemaakt. We hebben de dag uh, onderverdeeld in 12 blokken. En we draaien dus eigenlijk van 9 tot 9. Ja, one you bed on the offspring. En uh, alle medewerkers zijn weer voor aan de slag gegaan om het zomerfeestterrein van vanavond uh, in orde te maken. Er wordt keihard gewerkt, dus dat betekent dat wij ook keihard de muziek gaan draaien. Arjan, nou, je bent hier de voorzitter van de zomerfeesten. Wat voegt dit nou allemaal toe aan zo'n zomerfeest? Nou, het voegt toe dat wij eigenlijk het uh, publiek wat hier uh, niet aanwezig is op het feesttrein, dus eigenlijk de niet-medewerkers, uh, toch een uh, klein beetje deel kunnen maken van het zomerfeest. Nou, en het is natuurlijk wel een mooi communicatiemiddel op die manier natuurlijk. Ja, het is natuurlijk fantastisch. Als er hier wat gebeurt, dan, dan, dan schuiven we bewijzen van de, de, de, de, de plaat schuiven we uit en we, we vermelden het even. Dat ja, is natuurlijk hartstikke leuk. En met Twitter en Facebook en dergelijke kun je natuurlijk veel meer dingen bereiken met betrekking tot de radio om ook verzoekjes aan te vragen en dergelijke. Is het nou een duur grapje dit? Nee. Tenminste, wij hebben het er graag voor over, laat ik het zo zeggen. Omdat wij er dusdanig veel mee bereiken en meer mensen bij het zomerfeest kunnen betrekken, hebben we dat er graag voor over. Bij het commissariaat voor de media moeten ze toestemming geven voor zo'n evenementenzender. In 2002 deden ze dat 28 keer. Nu, tien jaar later, verwachten ze meer dan 100 keer toestemming te geven. De, de groei van het aantal evenementenzenders verklaren wij met name uit het feit dat de bekendheid is, uh, is toegenomen. Daarbij komt hè, dat je dan vaak ziet dat, en, wanneer voor het ene evenement de vergunning wordt afgegeven, dat mensen eh, die vergelijkbare evenementen gaan organiseren denken van hé, hey, dat is leuk, dus die vragen dat ook aan. Nou, maar even een klein luisteronderzoekje doen op de braderie. Hi! Gaat het wel lekker zo met het verkopen hier op de braderie? Ja, gaat lekker. Al heel wat verkocht, dus... Uh... Moet u niet ook lekker naar de radiozender luisteren hier? Uh, ja, soms. Heeft u wel eens verzoekplaatje een gedaan? Nee, nog niet. Oh, nee. nou, doe nu al eens even. Welk wilt u horen? Noem maar een nummer van Metallica. Ik zal kijken wat ik voor u kan ja? doen. Oké, okay, dankjewel. Sam is leaving town. We gaan het hebben over een sport waar wij tot nu toe weinig aandacht aan hebben besteed. Want we doen ook niet mee. Bij de vrouwen hadden we nog wel een kansje, bij de mannen zitten we er nog wat verder vandaan. De eerste halve finale in het Olympisch mannenhandbaltoernooi is gespeeld. Zweden, Hongarije. En als we het over handbal hebben, dan bellen we Richard van der Maden. Goedenavond. Goedenavond Tom, Dag. Hoe is het gegaan? Ja, het was een uh, spektakelstuk tot nu toe... Eigenlijk alle wedstrijden vanaf de kwartfinales, acht ploegen toen, allemaal aan elkaar gewaagd. Bol van de spanning en ook dit was weer een clash om van te watertanden. 26-25 in het voordeel van Zweden. Dan weer Hongarije aan de leiding, dan weer Zweden. Het verschil in deze wedstrijd was nooit groter dan drie doelpunten. Zweden wist heel goed Nachi, de grote vertrek van Hongarije, uit de taal te halen. Zweden bleek ook weer in deze wedstrijd te beschikken over een zeer degelijk team. Met een uitstekende keeper en sterke schutters op de opbouwrij. Ik denk een, een verdiende overwinning als je zo de wedstrijd uh, ziet. En Zweden, dat moet ook gezegd worden, heeft uh, op de Olympische Spelen al drie maal zilver behaald. In ja. 92, 96 en 2000. En staat dus nu voor de vierde maal in een Olympische finale. Voor de vierde keer. En uh, dan gaan ze het opnemen tegen de winnaar van die anderhalve finale. Wie, wie zit daarin? Zit Frankrijk er weer bij? Ja, dat wordt helemaal een geweldige wedstrijd, verwacht ik. Frankrijk, de regerend Olympisch kampioen, speelt dan tegen Kroatië. Kroatië, dat ook al tweemaal goud won op de Olympische Spelen in 1996 en 2004. Daar verwacht ik echt heel erg veel van. Veel mensen zeggen dat Frankrijk-Kroatië eigenlijk een beetje de finale had moeten zijn. Maar goed. Zweden staat daar nu en Frankrijk of Kroatië wordt de tegenstander. Ook dat zal wel weer een wedstrijd worden. Gelijk opgaand en bol van de spanning. En dan nog heel even, gaan dus nog even bij over het vrouwen toernooi, verloop daarvan? Ja, bij de vrouwen zijn de halve finales inmiddels afgewerkt. Spanje speelde tegen Montenegro, ook dat werd heel close in het voordeel van Montenegro. Montenegro dus voor het eerst in de ja. historie in de finale. En Noorwegen-Zuid-Korea werd een... in noorwegen treinaar. Noorwegen, kon ik nog net verstaan, gaat tegen Montenegro de vrouwenfinale spelen. Zweden tegen de winnaar van Frankrijk-Kroatië, de mannenfinale. Richard van der Maden, dank, we horen je ongetwijfeld nog terug naar die finales. Hiermee komen we aan het einde van dit uur van de Radio 1 Sportzomer. Maar de Sportzomer gaat natuurlijk door vanavond, keer meter. Maar natuurlijk ook de vrouwenhockeyfinale over een uurtje. Nederland-Argentinië, medaille heeft Nederland, maar wordt het zilver of wordt het goud? Mooie avond.